Eindelijk de zee, deel 1 Morgen zullen we Genua zien, morgen komen we bij de zee. De woorden vlogen van mond tot mond en de kinderen gingen steeds sneller lopen. Nicolaas, precies zo ongeduldig, ging voorop in zijn sneeuwwitte kleren die niet meer zo wit waren als in het begin... Daarover droeg hij een met juwelen bezette gordel waarin een kostbare dolk aan een met zilver beslagen schede hing. De gordel van Carolus. Dolf had niet beter geweten of de kleine koning was met al zijn kostbaarheden begraven. Maar blijkbaar had Nicolaas de verleiding niet kunnen weerstaan en zich het wapen toegeëigend. Dolf vond dat nogal kinderachtig van de herdersjongen, maar veel trok hij zich er niet van aan. Nicolaas mocht er zo indrukwekkend uitzien als hij wilde. Als persoonlijkheid bleef hij zwak en nooit zou hij erin slagen een echte leider te worden. Al zouden ze hem vol hangen met edelstenen en met goud overdekken, hij was en bleef de pop van Anselmus, zonder eigen wil, zonder echte waardigheid. Dolf besefte daarbij niet dat voor een middeleeuwer het uiterlijk juist alles betekende en dat hij zelf aan invloed had verloren door Nicolaas de kans te geven zich met koninklijke eretekenen te behangen. Genua! Morgen komen we in Genua! De kinderen werden erdoor geëlektriceerd. Ze meenden dat ze aan het strand van Genua aan de overzijde van de zee Jeruzalem zouden zien liggen. Nu waren ze er bijna! De zee hoefde alleen nog maar even opzij te gaan en ze zouden juichend naar de witte stad kunnen stormen. Oei, dan zou je de duivelse Saracenen zien lopen. Kleine Ties had de grootste mond van allemaal. Hij voelde zich sterk als een beer en vertelde overal dat hij alleen wel tien van die duivels voor zijn rekening zou nemen. Opeens werd het kinderleger in zijn vaart gestuit. Links van de diepliggende weg rees een dreigende stenen toren op, bezet met boogschutters. Over de weg was een slagboom neergelaten, bewaakt door ruiters en soldaten met hellebaarden. Ze hadden de eerste voorposten van de stad bereikt. Genua lag open aan de zee, maar het bergachtige achterland, dat wemelde van rovers en gespuis, werd goed onder controle gehouden. In die dagen was Genua de machtigste, rijkste en best verdedigde stad aan de Middellandse Zee, en onopgemerkt naderen was niet mogelijk. Het ongeduldige kinderleger, tot staan gebracht, drong op. Leonardo had moeite hen tot kalmte te brengen. Samen met Dolf drong hij zich naar voren, waar Dom Anselmus en Nicolaas stonden te onderhandelen met de officieren. Tot zijn verbazing ontdekte Dolf dat Anselmus vloeiend Toscaans sprak. Hoewel hij op zijn aandringen al een paar weken ijverig les had genomen bij Leonardo in diens moedertaal, begreep hij weinig van wat er besproken werd. De student wierp zich op als tolk. De stad weet al van onze nadering. De doge wenst niet dat de kinderen binnen de muren komen. We krijgen vrije doorgang tot de zee, maar langs een andere weg... zodat we bij het strand zullen uitkomen ten zuidoosten van de stad. Het kon de kinderen weinig schelen, als ze maar bij de zee kwamen. Anselmus maakte zich echter kwaad en blies hoog van de toren. Genua zal hier spijt van krijgen. Hij zei nog veel meer, dreigde met de wraak des hemels... redeneerde als een handelsreiziger die een ongewild artikel probeert te verkopen... Maar de soldaten waren onverbiddelijk. Niemand zou de kinderen tegenhouden als ze naar de zee wilden gaan. Maar alleen niet door de stad. Genua wilde hen niet ontvangen. Dom Johannes, die er ook was bijgekomen, gedroeg zich uiterst merkwaardig. Hij omhelsde de officier terwijl de tranen langs zijn wangen liepen. God zal je hiervoor zegenen, beste man. Ik zal elke dag voor je bidden. Anselmus gaf zijn collega een stomp. Maar die liet zich niet weerhouden. We hebben de stad niet nodig, riep hij uit. We zullen naar het strand gaan en gelukkig zijn. Dolf begreep niets van zijn opgetogenheid. Ook Nicola stond raar te kijken. Wat mankeerde die dikke monnik? Al met al betekende het cordon van soldaten dat om de stad was getrokken, dat zij opnieuw een omweg moesten maken. Ze kregen een paar ruiters mee om hen te begeleiden en de weg te wijzen. En toen, op het heetst van de dag, zagen ze van bovenaf de zee. Rechts van hen, ingebed tussen de heuvels, in een breed dal met vele uitlopers, lag Genua te glanzen in de zon. Zo van bovenaf leek de stad een juweel dat door een reus uit de rotsen was gehouden en dat hij daarna uit zijn handen had laten vallen, zodat het de helling was afgerold en tussen de bergen en de zee was blijven liggen. De Talloze torens glinsterden in het zonlicht, als facetten van een diamant. Daartussen schitterden de daken van de huizenzee en boven alles uit stak het dak van de kathedraal, waarvan de helft in de steiger stond. Dolf, midden tussen de duizenden kinderen op de heuvel, keek verbaasd neer op de machtige bolwerken en zeewallen en havenmondingen en kademuren. Hij keek neer op de rijkste en machtigste handelsstad van het Europese continent. In 1212 nog machtiger dan het snel groeiende Venetië of het aloude Pisa. Een stad van tegenstellingen. Prachtige kerken, vieze herbergen, paleizen en sloppen, pakhuizen en mesthopen, zij aan zij. Een stad vol schurftige honden, verwaarloosde katten, mooi opgetuigde paarden, edelstenen en drek. In haar straten kon je alle landslieden van de wereld aantreffen. Denen, net zo goed als Arabieren, Slaven en Grieken, Ieren, Bulgaren en Syriërs, gestrande kruisvaarders, mislukte handelaren, schatrijke kooplieden en armzalige bedelaars. Schone vrouwen, verminkte kinderen, geestelijke geleerden en geboeften, snijders en lekenbroeders schurken en edelsmeden, een stad vol geheimen, intriges en moordaanslagen, maar ook de bergplaats van kunstschatten uit alle delen van de toen bekende wereld. Een steenrijke stad waar de armoede welig tierde. Een sterke stad waarin mensen ten onder gingen aan eigen zwakheid. Een trotse stad waarin mensen dagelijks werden vernederd waar de marmere trappen van de kathedraal bezaaid lagen met stinkende bedelaars, waar in de paleizen de ratten en vlooien rondsprongen, waar de luizen talrijker waren dan de mensen en waar over het lot van zevenduizend onschuldige kinderen zou worden beslist. En achter de stad lag de zee, glinsterend en onoverzienbaar, blinkend in het felle middaglicht, zodat het pijn deed aan de ogen. Een zee waarvan de overzijde ver achter de horizon schuil ging. Waarop visserschepen en roeibootjes heen en weer voeren. Waarop vlotten met vissende mannen dobberden en waarboven de krijsende meeuwen cirkelden, doken, weer opstegen. De Middellandse zee. In Dolfs eeuw een onweerstaanbare trekpleister voor vakantiegangers uit het noorden. In deze eeuw een vijand. De kinderen waren er stil van geworden. De geweldige stad in het dal zagen ze nauwelijks. Ze keken naar de zee, naar die prachtige, blauwe, onverbiddelijke zee. Bijna niemand van hen had ooit eerder een zee gezien en ze hadden zich er nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. De werkelijkheid verbijsterde hen. Met open mond stonden ze te kijken naar die ontzaggelijke watermassa. Straks zouden ze afdalen naar het strand. Nicolaas zou de armen uitbreiden en de wateren zouden wijken. Maar nu ze die zee voor zich hadden en zagen hoe die zich uitstrekte tot aan het einde van de wereld, bekroop hen een vage angst. Hoe kon zoveel water opzij gaan? Velen van de kleintjes meenden dat de stad daar in de diepte Jeruzalem moest zijn. Ze waren al zo lang onderweg. Nog groter kon de wereld niet zijn. Ze barsten uit in juichkreten, drongen op, wilden afdalen om de Saracenen te zien vluchten. De grotere konden hen slechts met moeite weerhouden. Maar nu werden ook die ongeduldig. Ze wilden eindelijk getuige zijn van het grote wonder dat hun was beloofd. Ze wilden die oneindige watermassa zien splijten voor de herdersjongen. Juichend, gillend van opwinding kwamen ze opeens in beweging, alle tegelijk, en stroomden de heuvel af in de richting van het strand. In golven spoelden de kinderen over de rotsen, verspreiden zich langs de ruwe kust, sloegen op een vlak stuk hun kamp op onder de schaduw van parasoldennen. Velen trachten de stad te bereiken, maar werden tegengehouden en teruggestuurd door soldaten. Genua moest niets van het kinderleger hebben, leek het wel. Maar dat ontmoedigde de kleintjes niet. Hunkerend staarden ze naar de horizon. Ach, zo ver waarachter Jeruzalem moest liggen, de witte droom van hun kinderfantasie. Hongerig keken ze naar de visserschepen die langs de kust heen en weer zeilden. En smekend richtten ze hun ogen op Nicolaas, op Leonardo, op Rudolf. Ze hadden niets meer te eten. Morgen, sprak Anselmus luid, zal Nicolaas het wonder verrichten. Zet zijn tent op, kinderen. Nicolaas zal eerst een etmaal lang vasten en bidden. Dat begrepen ze, ondanks hun ongeduld. Een wonder ging niet zomaar. Daarop moest je je voorbereiden. De tent werd opgeslagen in de schaduw van een paar dennenbomen... en Nicolaas trok zich zwijgend terug. Niemand werd verder in dit heiligdom toegelaten. Zelfs niet de kinderen van Edelbloed. Toen Dolf dit zag, kreeg hij bijna medelijden met de herdersjongen. Nicolaas geloofde zo vast in het wonder. Geloof kan bergen verzetten maar niet de Middellandse Zee. Geloof kan een mens troosten in zijn ellende, maar het kan geen natuurkrachten opheffen. Nicolaas was voorbestemd om te falen. Dolf wist het en het verdroot hem. De opgewondenheid van de kinderen joeg hem ook angst aan. Wat zou er morgen gebeuren als het wonder niet doorging? Dom Johannes liep over het kamp rond als een kip die zijn ei niet kwijt kan. Hij was zo zenuwachtig dat de Dolf opviel. En Johannes huilde. Hij huilde onophoudelijk, streek kinderen over het haar, drukte jongens en meisjes aan zijn hart en riep steeds maar God zal zich over jullie ontfermen, lieve kinderen. Totdat Dolf ervan overtuigd was dat de man zijn verstand had verloren. Vergeefs maande Anselmus de nerveuze monnik tot kalmte. Hou je toch wat rustig, broeder. De kinderen zullen denken dat hun iets ergs boven het hoofd hangt. En is dat dan niet, begon Johannes trillend, maar Anselmus legde hem het zwijgen op. Stil, zet de kinderen aan het werk. Ik moet naar de stad. Het is nog vroeg genoeg. Nee, nee, riep Johannes en opeens viel hij op de knieën, gewoon op de stenige grond. Hij hief smekend de handen op naar Anselmus. Doe het niet, Anselmus, ik smeek je, doe het niet. Dolf was niets vermoedend voorbijgekomen, zonder dat ze hem hadden gezien en bleef verrast staan. Ongeduldig duwde Anselmus de andere monnik met zijn voet opzij, zodat de dikke Johannes bijna omrolde. Sta op, dwaas! Ben je vergeten welke beloning ons wacht? En opeens zweeg hij verschrikt, want hij kreeg Dolf in het oog. Wat doe jij hier? Scheer je weg! Jij hebt niets te maken met wat heilige mannen onder elkaar te bespreken hebben. Zorg er liever voor dat die kinderen wat te eten krijgen. Dolf zei niets keerde zich om en liep weg. Maar zijn hersens werkten op topsnelheid. Hij wist opeens dat hij Anselmes geheim zou kunnen ontdekken als hij op de juiste manier dom Johannes kon benaderen. Want die wilde niet meer. Maar wat wilde hij niet? Waarvan probeerde hij Anselmes te weerhouden? Waarom was hij zo zenuwachtig en zo vol medelijden met de kinderen? Johannes wist wat Anselmus in Genua ging doen en hij smeekte de donkere monnik het niet te doen. Wat niet? Zorg dat ze wat te eten krijgen. Ja, dat was Dolfs taak en Anselmus' woorden hadden hem automatisch teruggeworpen op dat werk. Spoedig zag Dolf dat hij het rustig aan de kinderen zelf kon overlaten. De visploeg, honderden jongens en meisjes, begaf zich al met nette en spiezen gewapend te water. De temperatuur van dat water verraste hen. Het was lauw. Na de ijskoude beken en rivieren waaruit ze wekenlang voedsel hadden gehaald, ontving deze zee hen met koestering. Ze dronken en spuwden toen vol afschuw het zoute water weer uit. Hoe konden er in zulk warm zout water vissen leven? Maar ze waren er, hele scholen zelfs. Vissen zoals ze nooit eerder hadden gezien. Groot en klein door elkaar. De kinderen klauterden over de rotsen van de kust en stroopten de warme inhammen af. Ze vingen kreeften, krabben, poliepen en wisten er eigenlijk geen raad mee. Dol vertelde hun hoe ze de vangst moesten schoonmaken en koken. Hij overtuigde hen ervan dat de kleine sardines en de doorzichtige garnalen en de kleine inktvissen zeer smakelijk zouden zijn als ze op de juiste wijze werden klaargemaakt. Vol geestdrift wierpen de kinderen zich daarna op de vangst, al griezelden ze vaak van de scharen, van de slijmerige zeedieren, de zuignappen en de vreemde ogen. Vanavond zoute vissoep, dacht Dolf vrolijk, eindelijk een hartige hap. Veel van de kleine vissers werden gebeten. Kreeften en krabben sloegen hun scharen in de blote voeten en handen. De zieke ploeg kreeg het er druk mee. Maar door ervaring leert een mens snel en kinderen leren nog sneller. Ze werden voorzichtiger, ontdekten spoedig hoe ze de schaaldieren moesten aanpakken en welke rotsholten de meeste kans op buit boden. Peter genoot. Ook de jagers waren erop uitgetrokken. De beboste heuvels rond Genua werden afgestroopt. Deze wouden waren weliswaar minder rijk aan wild dan de bossen in het noorden en stropen was hier even goed verboden als in de andere handelstreken, maar de honger deed de kinderen alle gevaren vergeten. Water vonden ze ook, dat wil zeggen zoetwater. Een halve mijl van het kamp ontdekten de verkenners een beekje dat in de richting van de Zoute Zee stroomde. De Genuezen bemoeiden zich niet met het kinderleger. Ze hielden de kleine buiten de stad, maar voor de rest konden ze hun gang gaan en tegen plunderaars of stropers werd nauwelijks opgetreden. Als ze te brutaal werden, verscheen er een handvol soldaten die de lansen kruisten en hun weg versperden. Dan dropen de kinderen af om een eindje verder naar het zuiden hun geluk te gaan beproeven. Dolf begreep er niet veel van. De Genuezen waren niet vijandig, dat was duidelijk. Maar hulp schenen de kinderen van de stadsmensen even min te kunnen verwachten. Blijkbaar begrepen de Genuezen niet goed wat het kinderleger hier kwam doen. Wat moesten ze hier? En ik begrijp het even min, dacht Dolf in stilte. Waarom toch juist Genua? Het ligt buiten de route. Opeens herinnerde hij zich de vreemde opwinding van Dom Johannes en hij ging op zoek naar de monnik. Anselmus zag hij nergens meer. Die was dus toch naar de stad gegaan. Nicolaas zat eenzaam biddend in de tent en weigerde alle voedsel. Dom Thaddeus had zijn pij opgeschort en hielp bij de visvangst. Maar waar was Johannes?